van binnenin Hij kent al je vreugde en al je verdriet want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin Hij kent al je vreugde en al je verdriet want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet en weet je wat zo mooi is bij Jezus voel om helemaal jezelf te zijn, want hij houdt van jou, ja hij houdt van jou, ja hij houdt van jou en mij. God kent jou vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Hij kent al je vreugde en al je verdriet, want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. ...dan uh, was nu het moment aangekomen dat uh, de kruimels en de kids naar hun eigen programma uh, zouden gaan. Maar er is helaas geen leiding gevonden. Um, dus ze mogen er lekker bij blijven. En als je nou zegt, van, nou of het gaat toch niet... Uh, ...dan kun je altijd gewoon even lekker uh, naar achter om een uh, spelletje te doen of een kleurplaat te maken. Maar uh, nou, ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Um, <tog ik> u mag uh, weer even gaan zitten... Want de opzet van de dienst, wij hebben vandaag uh, een aantal mensen gevraagd om uh, uh, iets te vertellen over een lied wat het afgelopen jaar belangrijk uh, is geweest uh, voor deze personen. En uh, ik mag uh, daarmee beginnen. En um, ik ga hem er even bij pakken. Vorig jaar zo rond de kerst, nee voor de kerst al, zo na Sinterklaas, dan uh, komt er op Sky Radio alleen nog maar kerstliedjes. En dat vind ik echt zo erg. <laughs> dus ik dacht, wat doe ik? Ik koop tien cd's en dan uh, nou, kom ik er wel doorheen. En ik had één cd van Stef Bos En daar stond een liedje op wat, wat heel belangrijk is geworden. Eigenlijk meteen op die overgang van het, het oude jaar naar het nieuwe jaar. En dat, uh, dat lied heet Ruïnes en Spoken. En dat gaat eigenlijk over Lot. Maar voor mij was het wel echt een beetje, ik denk... De tekst sprak mij heel erg aan dat je soms, nou, het hele jaar door, maar zeker aan het begin van een nieuw jaar, dat je zo geneigd bent om terug te kijken. En dat je terugkijkt naar alles wat er mis is gegaan. En uh, dat je daar ook een beetje in kunt blijven hangen. Dat het heel lastig is om los te laten. Omdat terugkijken veiliger is dan vooruit te kijken. En dat gaf dit lied eigenlijk wel een beetje aan. ...dat ik dacht van ja, ik kan wel terug blijven kijken... ...maar dan uh, op een gegeven ogenblik uh, blijf je dan gewoon stilstaan. En uh, dit lied heb ik het hele jaar eigenlijk verder geluisterd... ...en dat heeft mij wel de moed gegeven om... ...elke keer als ik dacht, oh, ik hang weer in het verleden en ik ga weer terug... ...dat ik weer dacht, nee, ik moet niet terugkijken... ...ik moet nu gewoon alleen vandaag kijken. Wat er morgen komt, weet je ook niet, maar vandaag is het goed. En vandaag kan ik doorkomen samen met God en dat is voldoende... En dat heeft eigenlijk wel heel veel ruimte gecreëerd. Dat ik op een gegeven ogenblik merkte dat ik door die gedachte helemaal niet meer de behoefte had om terug te kijken. Dat, dat je dat toch op een gegeven ogenblik los kunt laten. Dus dat wil ik graag uh, aan jullie laten horen.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 Het verleden te laten, voor dat wat het is, een gesloten boek. En als ik nu omkijk, ben ik verloren. Maar iets houdt me tegen, om verder te gaan. Als ik nu omkijk, blijf ik voor altijd. Gevangen in alles, wat niet meer bestaat. En dan zou ik ook teruggaan, er is niets meer over. En toch ligt de twijfel nog dwars. Al vind ik niet meer dan ruïnes en spoken. Het laat me niet los. Het houdt me nog vast. Ik kan nog niet breken met dat wat voorbij is. Ik woon in mijn dromen nog steeds waar ik was. Ik sta op de grens van vroeger en later. En achter mij ligt daar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 Houd me nog vast. Dan zou ik ook teruggaan? Er is niets meer over. Ik weet het en toch ligt de twijfel nog dwars. Al vind ik niet meer ruïnes als spoken. Het laat me niet los. Als ik nu omkijk, blijf ik hier stilstaan. Dan willen we nu uh, zo meteen een lied gaan zingen waar eerst Anne en Mieke iets over wil vertellen. Ja, die denk ik. Ja. ja, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar um, op de drempel van zo'n uh, oudjaar, nieuwjaar, heb ik wel de neiging om terug te kijken. Um, en gewoon te bedenken, hey, hoe was 2016 eigenlijk? Ja, bij mij komen er dan toch eigenlijk als eerste alle grote dingen langs. Um, nou, ik zat voor mezelf te bedenken aan het begin van vorig jaar toen uh, had Mart eigenlijk nog uh, helemaal geen werk. Uh, nou, nu is het gevuld, dus uh, nou prachtig. En um, nou, ik ben zelf begonnen met een uh, nieuwe opleiding, net na de zomer. Dus ik ga leren voor coach, therapeut. Dat vind ik ontzettend boeiend. Nou, prachtig, dus heel mooi iets. Mijn vader werd 69, nou, dat was schitterend weer in september... dus we gingen op het strand met de hele familie uh, voor gewoon zijn verjaardag vieren. Dus heel veel prachtige dingen om terug te kijken. Maar als ik, als ik verder denk, dacht ik, ja, de afgelopen paar maanden... Um, nou waren bij ons in de familie juist helemaal niet alleen maar prachtig. Uh, mijn schoonouders, Martse ouders, zijn echt een stuk ouder. Nou, die zijn van hun zelfstandig wonen gegaan naar het verpleeghuis, het verzorgingshuis... En dat gaf bij ons en de familie, maar het komt uit een groot gezin. Gewoon heel veel ook gedoe. Uh, veel discussies. En uh, ze moeten daarheen en ze moeten daarheen. En nou ja, dat hè. Dus het dus, nou, was echt niet alleen maar fijn. Um, nou, we stonden een maand geleden aan, uh, aan het graf van een nichtje van ons, pas 20 jaar. Dus, dus ook moeilijke dingen in 2016. En um, nou, voor mij is het dan wel ook in al die mooie dingen, maar ook in die lastige dingen. Hoe... ...wandel ik dan met Jezus, hè? Hoe doe je dat nou? Dat vind ik helemaal niet altijd zo eenvoudig, als ik eerlijk ben. En zeker niet als het zulke grote dingen zijn waar ik zelf niet zoveel invloed op heb. En ik merk dat het mij enorm helpt om dat niet in mijn eentje te doen. Dus sinds een jaar of twee uh, ga ik naar de gebedsgroep. Dus wij bidden, we gaan straks weer elke dinsdag om de week met elkaar bidden. Met z'n vieren doen we dat. Dan nemen we allemaal dingen uit de Veenhardkerk mee. Maar ja, ook dit soort dingen delen we dan samen... En dat helpt mij enorm. Om um, nou, andere mensen die daarvan weten. Nou, die dan bidden voor mijn familie. Of die bidden voor de studie. Of die, nou ja, bidden. Hè, voor al die, ja. Als je het alleen moet doen is het moeilijk, vind ik. Um, en als je het samen mag doen. Nou, ik merk dat dat wel de momenten zijn dat ik weer moed krijg. En weer denk, ja. God is erbij. Ik hoef niet met hem te wandelen. Hij wandelt blijkbaar met mij. Ook al als ik het niet met hem doe. En dat helpt mij enorm, die, die elke twee weken, die bemoediging. En ik moet eerlijk zeggen, als ik nu op de drempel sta van 2017, heb ik nou een, een enorm veel vertrouwen. Nou, dat weet ik niet zo goed. Als ik vooruitkijk, denk ik, ja, wat moet ik met mijn werk? Eerlijk gezegd weet ik het gewoon niet zo goed. Ik durf niet goed te stoppen, maar eigenlijk wil ik het wel, zeg het maar. De discussies in de familie gingen zelfs tot gisteravond nog uh, door. Dus zijn die morgen over? Nou, ik denk het niet. Dus veel vertrouwen. En tegelijk merk ik ook dat voor mij zit vertrouwen het afgelopen jaar ook heel erg niet in al die grote dingen, maar ja, eigenlijk in die kleine dingen. In, in even een goed gesprek over, nou wat wil je nou? Of uh, iemand die gewoon een arm om je heen doet. Of uh, nou dat moment dat iemand voor je bidt. Dus God is er voortdurend bij. En er zijn gelukkig genoeg momenten dat ik dat weet. En dat ik dus ook af en toe gewoon maar rationeel kies dat ik niet echt denk, ik heb veel vertrouwen... maar ik wil wel zo graag met God samen dit doen. Dus Marika had een mooi lied uitgekozen... zonder dat we dit van elkaar wisten. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. En het lijkt me mooi om het samen te zingen. En misschien is het soms echt vanuit je hart... dat je dat doe ik echt. En misschien is het soms ook alleen maar dat je denkt... ik beslis het, dat ik het wil. En dan in het vertrouwen dat het goed komt. Want ik moest nog aan jouw mooie tekst denken, Ejid... When the Lord is on the throne, things are really better. En dat geloof ik echt. Nou, zullen we samen zingen? Ja, wil je nog even meedoen met zingen? Dan kunnen we in Canon. Oh, wil je de mij helpen? De ja. Joh. met die groep? Dank je. Ja, stel mij vertrouwen. En dan doen we één keer met z'n allen. En daarna beginnen wij. En, uh, of wil jij beginnen? Nee, dat maakt me niet uit. Oké, okay, nou ja, dan wij, beginnen wij uh, en dan uh, vallen zij in. Helemaal leuk, ja? goed. <laughs> mag u allemaal komen staan. Thank you. Ja, dat ging helemaal perfect zo. Dan wil ik nu graag Wim vragen. Die gaat ook iets vertellen. Ja, dat weet ik niet. Dat is nog een verrassing. Nou, wij hebben samen het lied uh, 10.000 redenen uitgezocht. Uh, uh, 10.000, dat is uh, ongeveer het aantal dagen wat in 30 jaar zit. En 30 jaar, dat is ook de tijd die wij uh, op 19 december jongstleden getrouwd waren. En uh, ja, we hebben eigenlijk wel 10.000 redenen om uh, dankbaar te zijn. En uh, ja, dan denk ik meteen aan, uh, aan een paar grote voor ons belangrijke dingen. Uh, onze trouwdag, uh, de geboortedagen van onze kinderen. Dat, ja, dat zijn echt. Uh, toch wel de gelukkigste dagen denk ik uit ons leven. En uh, ja, natuurlijk zijn er ook uh, minder mooie dingen. Hè? Wij hebben ook onze ruzies en onze problemen en uh, dingen die, uh, die niet goed gaan. Maar ja, ik denk dat het heel belangrijk is om ook uh, ja, heel goed te genieten van alle kleine dingetjes die je hebt in het leven. <tus> en <tus> ik heb dat zelf heel sterk als ik uh, door de polder heen rij en ik, uh, ik zie de zon opkomen. Nou, dan begint dat lied dan ook toevallig mee, maar... Of uh, als er een boer aan het maaien is en het, het gras uh, rolt uit de maaimachine over het land. Nou, gewoon hele simpele dingen. Um, ja, een dingetje wat ik ook nog even wilde zeggen, wat wij samen gedaan hebben een aantal jaren geleden, is een marriage course. Uh, gelukkig niet omdat ons huwelijk op uh, springen stond, maar juist al, uh, ja, om uh, weer eens wat dingetjes samen te doen. Nou, wat we daaraan overgehouden hebben is dat we. Uh, ...en naar streven om iedere eerste zaterdag van de maand... ...gewoon samen met z'n tweetjes iets te doen. Ja, en dat is dan niet heel uh, rigide van... Nou, ...het moet dan en dan precies gebeuren... ...maar gewoon een beetje als richting. En de ene keer uh, lukt dat wel en de andere keer is het een andere dag. Of uh, slaan we het een maand over of doen we het twee keer. Nou, oh, prima. Um, een ander liedje waar ik nog aan dacht... Uh, wat, ...wat ook een beetje mijn gevoel weergeeft... Uh, ...dat hoorde ik uh, van de week uh, op de radio... Uh, ...Top 2000, The Streets of London... Uh, ...ja, iemand die zingt daar van... Uh, ...ja, wat loop je nou te mouwen dat uh, de zon niet uh, voor jou straalt... ...en dat het leven je niet mee zit. Loop nou eens mee en kijk nou eens om je heen, hè. Als je dan, uh, ja, die zwerfster ziet lopen met uh, haar uh, hele aardse bezittingen... ...in twee draagtasjes. Of uh, die man die in een eenzaamheid uh, in of voor of uh, naast de kroeg uh, de hele dag uh, zit te zitten. Ja, probeer ook uh, je eigen geluk te zien wat je hebt... En, uh, uh, probeer blij te zijn met, met wat je hebt. Um, ja, nog zo'n zo liedje. Het, het is gewoon maar even mijn gevoel hè, van uh, Rowan Hesse van uh, uh, de vliegtuig, uh, uh, trein, de boot. Wat is de wereld te groot? Als ik mijn ogen sluit, hè, als, je, als je gewoon maar uh, je ogen sluit, dan kun je de hele wereld voor je zien. En dan kun je genieten van alles wat je, wat je kunt bedenken. En uh, dat zingt hij dan ook in dat liedje: van uh, als hij nog zes uur uit de haven is. Ja, gewoon maar eens even informeren van hoe laat sluiten hier de kroegen. Want ja, dat is zijn uh, genieten van, uh, van kleine dingen. En uh, ja, het zitten onder een, uh, onder een boom, een beetje mijmeren in een weilandje. Nou, heel mooi Bijbelsbeeld. Dus uh, dat is uh, ja, voor ons de dankbaarheid van genieten van alle uh, grote en kleine dingen die er zijn. En ja. Uh, ja, laten we dat nu zo gaan, uh, gaan zingen met elkaar. Om God te danken voor al die mooie dingen die we hebben. Ja, en misschien heb je ook wel uh, je vragen of je zorgen. Ja, breng die dan gewoon bij God. En ja, probeer maar te denken hoe, hoe, je, hoe het was als je een klein kind was. He, zoals jij, heel goed voorbeeld. Lekker bij je papa op schoot. En soms zijn er dingen dat je niet weet. Van, nou, hoe moet dat nou? Of ja, wat zal er gebeuren? Nou ja, je vader en moeder regelen dat wel. En, ja, onze hemelse vader die zal het ook allemaal wel regelen. Ja, misschien niet zoals wij het altijd bedacht hebben. Mag ik komen staan? Maar volgens mij doet mijn gitaar het nu even niet versterkt. Of... Wel? Uh... Nee, nu doet hij het weer, dus uh, dat denk ik niet. De zon Zitten. Um, dan gaan we nu uh, even kijken uh, naar de uh, eerste bloemengroet. We doen natuurlijk altijd de bloemengroet. Ik moet hem er wel even bijen. Ik heb hem niet uit de, geleerd. <laughs> de bloemen die uh, gaan deze week uh, naar iemand die iedereen uit Meidrecht in ieder geval kent: Henk Bos. Dat is een. Uh, niet? <laughs> staat op mijn briefje hoor. <laughs> dat is de zwem, de badmeester of de zwemmeester van uh, Blijdrecht. En uh, dat heeft hij 40 jaar lang gedaan. Ja, dat, uh, dus iedereen hier heeft wat zwemles van hem gehad. <laughs> nou ja, goed. Maar uh, dat is natuurlijk een prachtig jubileum, dus de bloemen zijn voor hem. Uh, en dan gaan we naar het collectedoel: het staat op de beamer. Uh, Sorsa. En uh, in Afrika, ik stond daar echt onwijs van te kijken... dat er 10.000 christenen per dag, hè, was het? Ja, per dag bijkomen. Enorm. Dat is ongelooflijk. En prachtig tegelijk natuurlijk. Maar wat ze nodig hebben is uh, studiemateriaal... ook voor de dominees, voor opleidingen en dat soort dingen. Dus uh, daar gaat, uh, gaat deze maand de collecte naartoe. Nou, het lijkt me echt een prachtig mooi doel. Dus uh, dan gaan we nu collecteren. En uh, tijdens de collecte zing ik nog een, uh, een lied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 Met de maan Heb je enig idee Wat het met je zou doen Als je nog maar één dag zou bestaan Zou je hart zich weer vullen Met vuur Van de eeuwige schaamte Bevrijd Kijk je niet meer Benauwd naar de klok en je los uit de greep van de tijd. Zou de zorgen niet langer je leven bepalen? En had je voor ons geen ontzag? Was je held veel in van je eigen verhaal? Al was het dan maar voor één dag. Nou de toekomst niet langer je denkt. Dat je altijd al dan als er nooit meer een morgen zou zijn. Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wil, als er nooit meer een morgen zou zijn. de schriftlezing. Ja, Angela, alle mensen die uh, iets gezegd hebben, dank je wel. Iedereen uh, veel zegen, ik heb een heel aantal mensen al persoonlijk de hand geschud en een heel aantal mensen ook nog niet, dat komt straks vast wel, maar goed om, uh, om hier samen bij elkaar te zijn. Ik wil uh, met jullie lezen en een paar dingen zeggen over psalm 72. En boven psalm 72 staat van Salomo en daaronder staat hier eindigen de gebeden van David. <kijkt> en um, waarschijnlijk uh, uh, zou het beter zijn als er niet van Salomo maar voor Salomo onder zou staan. Dat is de laatste psalm van David en de laatste psalm van David is een gebed voor zijn zoon. En waarschijnlijk werd deze psalm gebruikt elke keer als er in Israël een nieuwe koning intrede deed. Dus het is een psalm die gebruikt wordt bij het begin van een nieuw tijdperk, een gebed voor de toekomst. En zo past het ook heel mooi op de drempel van een nieuw jaar. Ik zal hem eerst lezen. Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Mogen hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk, naar recht en wet.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 Mog hij heersen van zee tot zee, van de grote rivier tot de einde der aarde. Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zij vijanden het stof van zijn voeten likken. De koningen van Tarsis en de Kustlanden, laten zij hem een geschenk brengen. De koningen van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij ontfermt zich over weerlozen en armen. Wie arm is, redt hij het leven. Hij verlost hen van onderdrukking en geweld. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Leve de koning, men zal hem goud van Seba schenken, zonder ophouden voor hem binnen. Hem zegen toewensen, dag aan dag. Er zal overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de toppen van de bergen. Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde. Zijn naam zal eeuwig bestaan. Zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij en alle volken prijzen hem gelukkig. Geprezen zij God de Heer, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geprezen zij zijn luisterrijke naam voor eeuwig. Mogen zijn luister heel de aarde vervullen. Amen amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Izee. Het jaarthema van, uh, van onze gemeente is goed nieuws. Je staat uh, achter de kerstbomen zie ik. <laughs> um, en goed nieuws dat kom je op allerlei plekken in de Bijbel tegen. Het staat in, in verhalen, in brieven, in, uh, in wetsteksten. Maar het staat ook in poëzie. En in Psalm 72 rijst in, in prachtige beelden een vernieuwde aarde en vernieuwde mensen voor je op. Weet je, en goed nieuws, dat het heeft ook de neiging om een beetje abstract te worden. Weet je? Evangelie, goed nieuws. En dat is wat we in een kerk doen, we brengen het evangelie. Maar wat is dat nou? En de kracht van poëzie is dat het je er beelden bij geeft. Dat het je er gevoel bij geeft. He, en dat je ervan gaat verlangen. Dit is wat wij bedoelen met goed nieuws. Dat laat Psalm 72 proeven. En dat geldt op dezelfde manier voor de visie van de Veenlaat Kijk. Wij willen vol van Jezus onze omgeving omarmen. Maar wat, wat willen we dan en waar bouwen we dan aan? En, en ook dan kan je terug naar Psalm 72 en zeggen, kijk, dit is waar we naar verlangen. Dit is waar we voor leven. Dit is wat we samen willen delen. En um, ik vond prachtig mensen die hier staan... die iets delen over waar ze in hun leven mee bezig zijn. Over uh, terugkijken, maar, maar ook weer vooruitkijken. En um, als, je, als je met hele concrete dingen bezig bent... en je maakt plannen voor het nieuwe jaar... en je moet knopen doorhakken... Um, en je begint aan iets nieuws... dan is het altijd goed om op een of andere manier in te loggen... op de grote droom die ons leven bepaalt. Dat je even weer voelt... In welk kader staat ons leven? In welk kader staan nou precies mijn plannen? En, en dan vervolgens door die grote droom al jouw concrete beslissingen en plannen laten sturen. Nou, op Psalms 72 is een hele mooie manier om in te loggen op die grote droom. Om te gaan proeven, dit is waar we naar verlangen. Dit is de droom die ons leven stuurt. En als je dan kijkt, zeg maar, wat zijn de kernwoorden die uit Psalm 72 naar boven borrelen, voor, voor de droom die daar staat, dan, dan is dat in de eerste plaats heel dicht bij God zijn. Geef, o God, uw wetten aan de Koning. Het gaat over gerechtigheid. Het gaat over een wereld die eerlijk en rechtvaardig is. Het gaat over opkomen voor de zwakken. Het gaat over vrede. Een vrede die wereldwijd is. En, en dan zijn er... Als vijfde, die, die paar moeilijke stukjes in de Psalm als het gaat over vijanden die moeten buigen. En andere koningen die het stof van de voeten moeten lekken, wat likken. Wat natuurlijk helemaal niet sympathiek klinkt in onze ogen. Maar wat Psalm 72 doet, is dat hij eigenlijk zelf weer inlogt op een nog oudere droom. Namelijk de belofte die God ooit aan Abraham gegeven heeft. Namelijk dat alle volken in hem gezegend zouden worden en dat als Gods volk werkelijk tot bloei zou komen dat van de hele wereld de mensen en de koningen naar Israël zouden komen en, en zouden gaan ontdekken hoe groot en goed God was en voor hem buigen en hem gaan dienen en in psalm 72 als de grote droom wordt uitgesponnen dan zie je ook dat werkelijkheid worden je, je proeft in de psalm daarnaast ongelooflijk veel liefde ik vind dat een heel mooi zinnetje als er staat... ...hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Ieder mens telt. Dat is prachtig. En het is eeuwig. Het is een droom die, die niet voor een moment is... ...of die je eventjes pakt, maar die dan weer wegzakt. Nee, het is voor altijd wereldomspannend. En in Psalm 72... Proef je heel veel van het karakter van God. Wie hij is, hoe hij de aarde bedoeld heeft en waar God in deze wereld naar verlangt en aan werkt. En dat wordt allemaal gepersonificeerd in de koning van Israël. Het is zijn rol om het volk te vertegenwoordigen richting God, maar ook andersom. God te vertegenwoordigen richting het volk. Namens God het volk voor te gaan. In het, ...in het leven naar en het verwezenlijken van deze grote droom. Als je dan één laag verder gaat... ...David neemt op een prachtige manier afscheid... Hè, ...met een gebed voor zijn zoon. En tegelijkertijd proef je in dat gebed ook... ...dat de grote koning David zich er heel erg van bewust was... ...dat er na hem nog iets anders moest komen. Hij laat niet alleen een erfenis na... Maar ook een verlangen. En wij hebben het afgelopen jaar achter de rug met verkiezingen in de Verenigde Staten. En in het komende jaar komen de verkiezingen bij ons. En dan zijn er elke vier jaar weer dezelfde slogans. In Amerika is er elke vier jaar allemaal mensen die Amerika weer groot willen maken. En die nu eindelijk de rotzooi gaan opruimen, want nu komt er iemand van buiten. En in Nederland noemen wij dat dan nieuwe politiek. Elke vier jaar komen er allemaal mensen die het helemaal anders gaan doen en die eindelijk alle problemen gaan oplossen, want nu hebben we nieuwe politiek. En de, over vier jaar staan de opvolgers van die mensen alweer klaar, die dan weer komen met nieuwe politiek. En het heeft ook iets triest, hè, dat bij elke nieuwe koning van Israël bij de intrede wordt deze psalm gezongen. En, en elke keer weet je van ook deze gaat het toch niet helemaal waarmaken. Het blijft een ideaal tenzij je deze psalm verbindt met Jezus. En wij geloven dat je de Bijbel zo moet lezen, dat je vanuit het Oude Testament naar Jezus kijkt, dat je hem dan pas echt gaat begrijpen. En dat je andersom, vanuit Jezus terugkijkend, pas echt gaat begrijpen waar dat Oude Testament over gaat. En als je vanuit Psalm 72 naar Jezus kijkt, dan zie je opeens dat overal waar Jezus komt, waar hij rondliep, elk dorp wat hij binnenkwam, daar werd psalm 72 werkelijkheid. Daar gebeurde het. Die mensen om hem heen. Die stonden opeens in die werkelijkheid. Dat was fantastisch. En overal waar Jezus kwam. Zag je, zag je deze psalm gebeuren. En um, als, we, als we hier onderweg zijn. In het nieuwe jaar. Dan mogen we weten. Dat deze psalm. Uh, niet alleen maar iets is van een groot ideaal... maar dat het een ideaal is dat in Jezus verwezenlijkt is. Eigenlijk is deze psalm de bergrede van Jezus in poëzie. En als je, als je naar Jezus kijkt, vanuit psalm 72, dan zeg je... Dit is hem. Dit is de beloofde koning. Dit is de lang verwachte Messias. En daarmee is deze psalm een gebed van ons voor hem en voor zijn koninkrijk. En bidden we met deze psalm om de drempel van 2017. Dat in het nieuwe jaar zijn koninkrijk weer meer en grootser zichtbaar mag worden. In ons leven en in de wereld waarin we leven. Eigenlijk is psalm 72 een uitvergrote versie van dat zinnetje. Laat uw koninkrijk komen uit het onze vader. En als Jezus deze grote koning is, dan is deze psalm tegelijkertijd een belofte voor jou. Dan is deze psalm jouw toekomst. Jezus heeft met zijn sterven deze fantastische droom opgegeven. Zodat hij die psalm waar kon maken voor jou zodat jij mag weten. Dat deze psalm de werkelijkheid is. Waar jij heen onderweg bent. Het is de belofte. Die hij jou mee wil geven. En zijn opstanding laat zien. Dat het geen loze belofte is. Maar dat de werkelijkheid al begonnen is. Jezus regeert. En dit is de belofte. Die hij op de drempel van 2017 aan jou mee wil geven. Dit is de zegen. ...waarmee hij jou wil omarmen. En als we dan naar de, de derde laag gaan in deze psalm. Um, deze psalm um, uh, gaat, gaat niet alleen maar over wie Jezus is... ...maar daarmee gaat hij ook over wie jij bent. Weet je, um, zo'n zo moment van oud en nieuw... ...is ook altijd een beetje een weemoedig moment... Maar weet je, de, de psalm 72 tilt je ook op boven de tijd. Weet je, de jaren gaan en de jaren komen. De koningen gaan en de koningen komen. Maar Jezus zal heersen, zolang de zon zal schijnen. En wij met hem. Weet je, christen zijn is niet alleen maar um, een bepaald gevoel. Het is niet alleen maar dingen met je verstand geloven. Het is niet alleen maar bepaalde leefregels naleven. Het is in de allereerste plaats verbonden zijn met Jezus. We sterven met hem en we staan met hem op. We lijden met hem en we zullen met hem heersen. En daarmee biedt Jezus jou in deze psalm een positie om in te nemen. Een identiteit om aan te trekken. Deze psalm gaat ook over jou. In Jezus en verbonden met hem ben jij een koningszoon of een koningsdochter. En uiteraard, Jezus blijft altijd de grote koning. Ver boven ons verheven. Maar wij mogen delen in zijn koningschap. En dat vraagt moed en wil. Durf jij op deze manier naar jezelf te kijken? Wil jij hierin gaan staan? Wil jij je door deze psalm, door dit prachtige poëtische beeld, laten dragen en zenden? Dat is wat Jezus voor jou neerlegt. En als Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Dan bedoelt hij, leef met deze psalm voor ogen. Laat bij alle plannen... bij alle knopen die je moet doorhakken... en bij, bij alles wat je oppakt in 2017... deze psalm... de achtergrondmuziek zijn... van jouw leven. Niet, niet omdat het moet... of omdat het een prachtig ideaal is. Maar omdat je weet... dat in Jezus' ogen... dat jouw bloed kostbaar is... in zijn ogen. Dat dit zijn gebed zijn lied is voor jou en dat je daarom deze psalm leeft als jouw gebed voor hem